Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. PVV-leider Wilders moet meer afstand nemen van gebeurtenissen... als in Geldermolse en Dordrecht, vindt ChristenUnie-leider Zegers. Woensdag werd een gemeenteraadsvergadering over de komst van een asielzoekerscentrum in Geldermalsen gestaakt... nadat de sfeer steeds grimmiger was geworden. Demonstranten gooiden met vuurwerk en hekken werden geforceerd. Vandaag bezetten actievoerders een moskee in Dordrecht omdat ze tegen de islam zijn. In Kamerbreed op NPO Radio 1 zei Segers dat Wilders bij dit soort gebeurtenissen duidelijk moet zeggen... dat protest vreedzaam moet zijn en dat deze acties niet passen. De Amerikaanse minister van Defensie Carter heeft excuses aangeboden voor een Amerikaanse luchtaanval op Iraakse troepen. Daarbij zijn gisteren volgens de Iraakse minister van Defensie negen militairen om het leven gekomen. Carter zei dat de bemanning van het Amerikaanse vliegtuig zich hoogstwaarschijnlijk heeft vergist. Guus Hiddink is tot eind van dit seizoen de trainer van Chelsea. Hij volgt José Mourinho op, die deze week werd ontslagen. In 2009 was Hiddink ook al tijdelijk trainer van Chelsea. Hij eindigde toen met Chelsea als derde in de Premier League, haalde de halve finales van de Champions League en won de FA Cup. Na zijn ontslag als bondscoach van Oranje in juni zat Hiddink zonder ploeg.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 Het weer wisselend bewolkt en met 12 tot 15 graden is het erg zacht. Ook vannacht blijft de temperatuur met 10 graden hoog. Morgen wordt het opnieuw zacht met maximaal rond 13 graden. Eerst schijnt de zon af en toe, later kan er vooral in het westen lichte regen vallen. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files.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 Those lovely photographic splendors In and out of magazines Miss World and Van vanmiddag alleen maar even aan te kijken, wat Dat ja. <laughs> is <het> alweer gebeurd. de <laughs> sailor en girls, girls, girls. Het is even na vier uur. Welkom terug bij Zandvoort op zaterdag. Zo vlak voor de kerst, hè? De donkere dagen voor de kerst. En wij zijn er nog één uur lang bij CFM... met onder meer de volgende onderwerpen. We gaan uh, rond de klok van kwart over vier weer... live schakelen met Jolande Verstegen. want zij is uh, met haar koor Il Cantatori Allegri... aanwezig tijdens de kerstver uh, bij uh, de ijsbaan. En natuurlijk, om um, vier uur is de sprookjeswandeling begonnen. Dus Jolande gaat ons even vertellen... hoe een en ander zich in het centrum ontplooit. Half vijf hebben we natuurlijk het vaste rubriek Dieren van de Week. Die luistert naar uh, de naam Bandit. En het gedicht van de week, ja... ja? En het is besloten, het wordt het Nederlandse gedicht. Niet het Engelse gedicht, maar het Nederlandse gedicht. En het staat vol met kerstgevoel. Nou, ik zou zeggen, kwart voor vijf, luisteraars. Het gedicht van het jaar, kan ik bijna alweer zeggen. Goed, ik zou zeggen, genoeg reden om ook het komende uur... te blijven luisteren naar uw lokale zender ZFM. En natuurlijk ook veel muziek. Ja, heel veel jingle bells, hè, vanmiddag. Helelijk. Zo vlak voor de kerst. Waaronder deze van Band 8 in Do They Know It's Christmas... Time. Deze single mag natuurlijk ook niet ontbreken zo tijdens de kerstdagen. Ook niet op CFM. de single van Band Aids en Do They Know It's Christmas. Ja, en dan vind ik het zo leuk om in één keer zo'n overgang te maken. Hè? Dan gaan we in één keer naar dansbare muziek. Van de kerst naar de dansbare muziek van Omi. Hey.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 Dat ja, is wel leuk hè, met deze nieuwe zin van Omi, echt zo'n uh, ijsbaanplaats. Ik zie hem zo gedraaid worden uh, daar bij de ijsbaan uh, hier in uh, Zandvoort. En over de ijsbaan gesproken, ben jij daar uh, Jolande, bij de ijsbaan? Goedemiddag ja, nogmaals. Naar toe. Hallo, Hallo. we lopen er nu naartoe met het koor. En ze gaan, uh, als het is zo direct even de muziek uitzetten, dan gaan we hier zingen. Ja. Maar het is echt druk hier nou hè, het is echt allemaal uh, vol aan het lopen. Dus ja, ze komen en... allemaal voor jullie natuurlijk hè. Ja, natuurlijk. Ja. Ja, het is een prachtige dikke score. Onder leiding van Jan Peter Verstegen. Ik zal even een reclame maken. Maar het is echt uh, een drukte van belang. En wat staat er bij jullie op het uh, repertoire uh, vandaag? Uh, op het repertoire, we zingen uh, echt ouderwetse kerstintjes van Stille Nacht. En uh, we zingen ook uh, Dek de Hol. Misschien ken je dat? Nee, eigenlijk niet. Dat, dat komt eigenlijk wel voor, vaak in die ouderwetse. Uh, die ouderwetse kerstfilms uh, komt er nog voor. En de office... Uh, nee hoe heet het nou nou? Die, die hele oude verhalen, maar ik zei wat hebben we nog meer. Uh, Winter of Snow hebben we. En de Carol of the Bells. En de Coventry Carol. Effe. En een liedje We zingen ook wat Italiaanse liedjes en Franse liedjes. Het is gewoon wel heel leuk. Ja, gewoon een lekker sfeertje zo, uh, bij de ijsbaan. Zo dadelijk uh, als jullie gaan optreden. Ja. Wat grappig was, wij zaten net gewoon binnen. En met mijn collega's van de rest van mij die. Ik merkte dat ze heel veel... Huh? Maar er kwam gewoon een wolf langs lopen. <laughs> ja, die is van de strookjesmammeling. <laughs> Kijk, <laughs> schrok al. <laughs> ja, zeker. Dat is echt wel heel leuk. Ja, Het is echt de moeite waard om even te gaan. Het is hartstikke druk niet. ouders staan lekker aan de glühwein. De kinderen zijn aan het kieren en zwaaien. Op de ijsbaan. En nee. dan gaan wij nog een beetje zingen. Nou, hoeveel kerst kun je hebben? Helemaal het kerstgevoel in het centrum van Zandvoort. Zeker weten. Oké, okay, nou, we willen je verder niet ophouden. Ik zou zeggen, ga lekker zingen. En ja, euh, nog veel doei. plezier. En bedankt dat je even live in de uitzending wilde komen. Ja, jij ja, een fijne kerst in ieder geval, hè? allemaal. Jij een ja, fijne kerst. Doei doei. Ja. Doei doei. En heel doei. veel plezier, hè, vanmiddag nog. Ja, dankjewel. Hoi. Doei. Juist Van uh, collega Jolande Verstegen, die is uh, live in het centrum. En uh, ja, dat het daar gezellig is hè, bij de IJsbaan. Zodat uh, ik Cantoria Allegri die uh, daar weer gaan optreden. En natuurlijk gewoon genieten van IJsprets door de kinderen op de IJsbaan. En dat uh, IJsprets gaat nog wel even door, want de disco on IJs gaat er ook weer aankomen. Ja, op het nou, ook. ja, het zijn twee evenementen die ik toch alvast even uh, uh, mee wil geven. Ik bedoel, uh, natuurlijk allereerst uh, de nieuwjaarsduik op 1 januari. En voor enthousiastelingen die zich daar nog voor willen opgeven... kunnen we dat doen via de website www.nieuwjaarsduikzandvoort.nl www.nieuwjaarsduikzandvoort.nl Plons, plons. En het tweede evenementje, je zei het al, Disco on Ice. Vorig jaar ook een gigantisch succes ter afsluiting van, van de, van de ijsbaan gebeuren. Dat vindt plaats op 2 januari om 5 uur en het duurt tot 10 uur s avonds. Disco on Ice, een geweldig evenement met lichtshows en rook... en, en, en gezellig schaatsen, koekenzopie, oliebollen. Het wordt één groot feest. Dus op 2 januari vanaf 5 uur tot 10 uur s'avonds... Disco on Ice op de ijsbaan en het Raadhuisplein. Het is weer enorm gezellig hier in Zandvoort, zo tijdens de kerstdagen. In de nieuwjaarsduik, is dat wat voor ons of niet? Ik heb iets anders, ik weet nog niet wat. Ja, ik denk. Ja, ja nee, het is 1 januari hè. Nee, dan heb ik inderdaad ik, wat, ik anders. Heb wat anders. Hier <laughs> is Michael Jackson en Heal the Wilds.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 Be much brighter than tomorrow And if you really try You'll find there's no need to cry Van CFM Zalfoort deden we allemaal even lekker mee met deze plaat uit de jaren 80. En succes hadden ze in de jaren 80. De sound of succes bent, Ofwel de SOS bent. En je just be good to me. En daarmee is het één minuut overal vijf geworden. We gaan hem doen, het Dier van de Week. En het Dier van de Week luistert naar de naam Bandit. Bandit is een vrolijke jonge hond van anderhalf jaar jong. Hij is erg sterk en heel duidelijk. En heeft heel duidelijk leiding nodig. Hij zoekt vooral bij, bij kinderen graag de grenzen op. Met katten en kleine hondjes kan hij het niet zo best vinden. Deze grote jongen kan niet traplopen. Daarom zoekt Bendit een thuis zonder kinderen... katten, kleine hondjes en trappen. Bendit kan goed alleen zijn en luistert redelijk naar de basiscommando's. Hij is erg mensgericht en gaat graag met de baas mee uit. Bendit zoekt een baas die sterk in zijn schoenen staat... ervaring heeft met honden en hem regelmatig wil knuffelen. Want daar is hij gek op. Bent u diegene? Kom dan snel eens langs om met hem kennis te maken met deze grote vriendelijke reus. Hij verwacht u al. En waar verblijft Bendit momenteel? Bendit verblijft in het Dierenthuis Kennemerland Keeselstraat 5 te Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 571-3888. 571-3888 en is geopend van 11 uur tot 4 uur middags van maandag tot en met zaterdags. Maar kijk ook even op de website www.dierentehuiskennemerland.nl Want ook Bendit verdient een thuis. En heb jij Bendit al gezien op ik, ik heb Bendit al gezien. Ja, op de CFM-app kan je ook Bendit even, even zien. Hè? Dus... Het Kijk even op de slijmhoud. zijn lieve reuze inderdaad. Dat zeg je heel erg goed. Hier is Sarah Larsen.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 Ja, we gaan uh, verbinding zoeken met uh, Albert de Gelder. Als het goed is, hebben we Alberts nu aan de telefoon. Goedemiddag, Albert. Goedemiddag. Uh... Ja, ja. Zijn, uh... hoe heet hij hey. ook weer? <laughs> Goedemiddag, <laughs> ja. Albert. Goedemiddag, Albert. Uh, Rob, Rob en Albertje, uh, live vanaf de boot. Uh, ik heb begrepen dat je uh, de lekkere kerstvakantie tegemoet gaat. Ik ben uh, op de boot naar Terschelling. Uh, op dit moment, Je zal wat kinderen op de achtergrond kunnen horen, want die zijn er op dit moment. Ja. En uh, ik ga een beetje afstand nemen, even ruimte voor mezelf zoeken. Want ik ben natuurlijk ontzettend geschrokken wat er allemaal gebeurd is de afgelopen uh, ja. uh, weken. En uh, ja, ik heb helaas uh, niks te melden over Geno. Hij is nog steeds buiten mijn gezichtsveld. Dus ik kan daar geen mededeling over doen, jammer genoeg. En tot mijn spijt, want ik had Jeno ook graag meegenomen naar de Waddeneilanden. Ja. eilanden Even kort terug naar vorige week. Toen hadden we de, de hoop uitgesproken dat je nog in ieder geval met hem zou kunnen gaan wandelen. Wandelen, maar dat is er dus niet van gekomen afgelopen week. Dat is er de afgelopen week ook niet van gekomen. Ik heb geprobeerd nog enige contacten te krijgen in deze. Maar men wil niet vertellen waar die is. Dus het is jammer. Okay. Ik had hem ook graag meegenomen deze kerstvakantie. Ja, en uh, vandaar ook dat je nu uh, lekker uh, even gaat ja, Je woont in Zandvoort, maar je gaat uitwaaien op de Schelling. Hoe kom je op Ik de Schelling? Ja, de Schelling is een speciale plek voor mij. Dus als ik het echt even pittig heb gehad in het leven... dan ja. is de Schelling, de duinen, de rust, de, de bossen... Is, uh, is toch wel heel heilzaam. Okay. En nu zit ik nog op de Waddenzee, dus mooie uitzicht. En daar geniet ik ook van. Met, uh, met in ieder geval Jeno natuurlijk wel in mijn hart. Ja, dat begrijp ik. Uh, goed, ik zou zeggen... Uh, ik, ik wens je een hele heilzame week toe... En uh, nee, kom, kom lekker tot rust en, uh, en uh, ga lekker uitwaaien. En uh, bes we spreken met elkaar dan weer bij, bij een behouden terugkomst in Zandvoort. Ik uh, dank jullie wel en ook iedereen een hele goede kerst toegewenst van mij uit. Oké, okay, en ook namens CFM jij hele fijne kerstvakantie. En ik hoop dat ik je de rust vindt die jij uh, hoopt te vinden. Dankjewel, Albert. Ah, dankjewel, Alberts. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Hoi. Hoi. Ja, even wachten tot het uh, precies kwart voor vijf is. Uh, je ja. bent even, even de boel opvullen uh, je, je, je bent gewoon zoals wij in Groningen zeggen aan het tietrek. Ja, zo, zo is het maar net. Wat is tijd voor het gedicht van de dag. Vandaag natuurlijk helemaal weer in het teken van de kerst. Ga je gang Albert-Jan. Het kerstgevoel is een aantocht. Met natuurlijk de daarbij behorende emoties zijn er weer. Een eerlijke tijd. Maar het opent ook een beetje oud zeer. Nu, nu wordt het helemaal anders. Want jij, jij bent bij mij. Jij geeft me het terug. Het gevoel van samen. Wij. Samen naar het nieuwe jaar. Zonder verdriet en pijn. Met nog een beetje oud zeer. Maar ik weet... Jij, jij zal er altijd voor mij zijn. Als er echte sprookjes zouden bestaan... zou ik voortaan als schilder door het leven willen gaan. Ik zou alle, alle mensen gelukkig maken... door ze met mijn toverkwastje even aan te raken. Dan, dan zou het overal vrede zijn. Een wereld zonder verdriet en pijn. We hoeven dan ook niet met kerstmis stil te staan... bij oorlog en ellende tijdens de nachtmis. Zou dat dat niet heerlijk mooi zijn? Alleen, alleen maar zonneschijn... zijn we voor het hele jaar klaar... met denken en houden aan elkaar. Maar sprookjes bestaan niet... Hel, eenzaamheid en verdriet. Oorlog en ik weet het allemaal niet. Denk dus het hele jaar en niet alleen met kerstmis aan elkaar. Wat een mooi gedicht van de dag, albert Jan. Ja, was ik maar schilder. Was ik maar schilder. Helemaal in het teken van de kerst. En dan heb ik zitten denken van welke plaats moet ik daar ja. nou weer achter uh, gaan, uh, gaan draaien. Nou, ik heb hem gevonden hoor. Hier is Dana. in it it's radio, gonna be a cold, cold Christmas. we won't But even if the sun shines from <tosses> now to Christmas day. <tosses> As far as I'm concerned I know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 Zing je dan? Maar je kunt het niet alleen. Alleen. alleen. Jodan, ik en Simon en pak maar mijn hand. 25 jaar zie Femi in voort. En zo klonk het een hele tijd geleden. Vrolijk kerstfeest. Een mooie tijd aan het eind van het jaar. Zoek je de warmte bij elkaar. CFM. Kaarsjes aan. De kerstboom glanst, Het is feest in het Ja, zo meteen met Fred. En wij mogen nu nog twee draaien, Albert-Jan. Waaronder deze van The Monkeys. Hier is Daydream Believer. Ja? Ja, ik krijg een biertje. Oké. Okay. I could the wings Of the As she sings The o'clock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 night on his deed Now you know how happy I can be Feestje weer, hè? De zaterdagmiddag bij CFM. En het is weer voorbij geflogen. Zo is het. in de zaterdagavond wordt ook zo gezellig, hè? Want ze dadelijk tussen vijf en zeven... Ja, dan is hij er weer. Ja, uh, hij is er weer. Fred, en, hey. Fred hey. En, uh, hij. Fred hij. En hij is een heel mooie op zijn... Heb je Facebook gezet, die uitnodiging van je uitzending? Komt die zangeres ook? Oh, nou, luisteraars, genoeg reden om ook de komende twee uur te blijven luisteren. Ik ben ook in de studio dan. Dikker. <laughs> Dat, ja, Met vele, vele anderen. Ja, waarschijnlijk wel. <laughs> nou, uh, ja, wat gaat er gebeuren? Oh ja, jij gaat even weg, hè? Ja, ik ga een weekje ben we even weg. Ik ben een weekje mantelzorgen. Oké. Okay. We voor, uh, voor, uh, voor het eind van het jaar ben ik weer terug, hoor. Nee, dan is het goed. Dan is het goed. Okay. Dan is het goed. Morgen hebben we een, uh, ja, de, weten we nog niet zeker wat we morgen gaan doen. Nou, Met zoveel op zondag. Of stop of de winterse vijftig. vijftig. 50. 50. Dat, uh, dat, dat blijft even zet de Zet je radio gewoon even aan morgen. Dan hoor je het uh, vanzelf. En volgende week zaterdag dan is er weer een Zandvoort. Op zaterdag op tweede kerstdag. Alleen maar kerstplaten dan. Ja? Uh, uh, heel, veel, heel, heel veel, heel veel. Heel veel. Heel veel, oké. Okay. Nou, heel veel plezier zometeen met Fred. En tot volgende week. En uh, mocht ik je niet meer spreken voor die tijd. Hele fijne feestdagen. Tot volgende week. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle. Da, grumble. Give a whistle. And this'll help things turn out for the best. Amen. I...